Net op de achtergrond, het Herodion, nodigen we u uit voor de twaalfde aflevering van onze serie Judea en Samaria. Ik Poot, ook heel hartelijk welkom. Dankjewel. Het een imposant Paleis. Je zou zeggen ik zie een berg, maar het is eigenlijk een paleis. Ja, het paleis dat, uh, dat zit in de berg. Heel apart. Uh, Herodes de Grote, de Herodes die, die, om een stukje geschiedenis te vertellen. Die leefde van 73 tot 4 voor Christus. Het is ook de Herodes die we kennen van de kindermoord. De, de, de jaartelling loopt in, in feite wat anders, maar goed, dat terzijde. Uh, de man was zo paranoïde dat hij een uh, zomerpaleis liet bouwen uh, binnen in een kunstmatige berg. Alsof de, zijn vijanden inderdaad alleen maar een berg zouden zien. Op een bijzondere plek gebouwd overigens. Uh, je moet je voorstellen, en dat is ook voor, voor wat ik straks ga vertellen, uh, toch wel belangrijk, dat uh, uh, 100 jaar voor Christus uh, uh, uh, het, het Rijk Juda zo groot is als het nog nooit geweest is. Ja. Onder leiding van de Hasmoneën. En dan komen in 1963 de Romeinen hier in het land, die komen orde op zaken stellen. En uh, als de Romeinen hier dan zijn, dan hebben ze eigenlijk nog één grote vijand in het oosten, en dat zijn de Parthen. En de parten die proberen vanuit de regio Babylon en, en die streken proberen steeds meer op te dringen. Even de parten, dat is Iran of Persië? Ja, yep. precies. Is in ja. Cellen, hè? Ja. Een heel groot rijk geweest in die tijd, de, gro de grote tegenstander van Rome. Mm -hmm. En dan, dan zie je dat, dat de parten proberen bondgenoot te worden van de Joden hier en het op te nemen tegen de Romeinen. En dan is er een zekere Herodes uit Edom, uit Idumea. Die, uh, ...die met behulp van zijn eigen legertje het opneemt tegen de parten en tegen de joden. In het begin lukt het nog niet, dan vlucht hij voor de, voor de parten en voor de joden. En als hij hier dan is op de vlucht, dan uh, samen met zijn moeder ook, dan, dan crest de, de, de, de wagen... ...waarin zijn moeder zit, zijn moeder valt eruit en die, die lijkt uh, levensgevaarlijk gewond te zijn. En Herodes denkt, ach, nu is alles voorbij, mijn moeder is gestorven, wat heeft het leven voor zin... En dan probeert zelfmoord te plegen, bedenkt zich op het laatst. En dan blijkt het met zijn moeder toch wel mee te vallen, verzwikte enkel of zoiets oh, oh, oh. En dan, wat dan een besluit drama. hij. Wat een drama, <laughs> ja. En dan besluit hij hier ter ere van zijn moeder een, een paleis te, te bouwen. Uh, maar daarover straks. Als we de andere kant op kijken, dan. Uh, dan, dan moet je, dan je mij even omdraaien. Ja, dan moet je even <laughs> omdraaien. Dan zien we de dorpen waar we kort geleden waren, in Nokdim en, en Tekoa van Amos. Ja. En daarvoor ligt een, uh, een kleine settlement. Het is eigenlijk een farm, een boerderij die wat, wat uitgegroeid is. En als Gisteren voor Israël zijn we daar al jaren geleden mee in contact gekomen. Het was een uh, opvangcentrum voor jongelui, ja. vaak orthodoxe jongelui die werkelijk... ...door alle, alle bodems van de hulpverlening waren gezakt... ...en die dan hier werden nog een laatste kans kregen. Ja. En, en de leider van deze gemeenschap, Jossi Sadé... ...die, uh, die gaf, gaf die jongens, een, als ze hier kwamen, een puppy. Okay. En, en soms waren ze nog twee, drie weken misschien door, door drugs of, of weet ik wat... ...waren ze niet aanspreekbaar. Langzamerhand begonnen ze voor een puppy te zorgen... ...en dat was de, de therapie waardoor ze... Zo. Ja, bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder geweest, ja. Inmiddels is Celebar zo heet die uh, farm, zo, zo uitgegroeid en zo zelfstandig geworden dat ze eigenlijk niet veel uh, Want hoe zijn ze zelfstandig geworden dan? Ze hebben een, een, met behulp van hulp, ons onder andere hebben ze een geitenfarm uh, gebouwd een olijvenpers en okay. ze zijn nu zelf supporting. Ze hebben een prachtig restaurant waar je ecologisch kunt uh, eten. Ja, ja, ja. Met de kruiden die ze hier uit de omgeving plukken bijvoorbeeld. Okay. En de geitenkaas ja. en de, olijven. Ja. Dus dat uh, produceren ze hier en dat verkopen ze in Israël. Ja, en ja. daarmee kunnen ze in leven blijven. En zelfs van de pulp van de olijven, als de olijven geperst zijn, ja. hebben ze een soort uh, briketten gemaakt, zeg maar, voor, voor de, voor de opaard. opaard. Voor de opaard. Ja, okay. dat is heel Wat ik hier graag zou willen vertellen, <coughs> uh, en dat heeft alles met Herodes te maken, is de, de geschiedenis van uh, Esau en van Jacob, die al zo'n rode lijn door de geschiedenis heen loopt. Ook al zou je dat niet verwachten. Ja. En dat begint bij uh, Genesis uh, 27. Daar lezen we dat, uh, dat Jacob de zegen van, uh, uh, aan, aan, aan Isaac ontfutseld heeft. En dan komt Eza terug. We kennen het verhaal. En dan lezen we in vers 34. Zodra Esau de woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een luide en bittere schreeuw. En hij zei tot zijn vader, zegen mij, ook mij mijn vader. En dan, dan, dan vervolgt dat gesprek en dan zegt uiteindelijk uh, Isaac in uh, vers uh, 40. Je zult je broeder dienen, maar van uw zwaard zult geleven. En het zal geschieden wanneer je je heel krachtig inspant, dat je zijn juk van uw hals zult afrukken. Het gaat om, om de zegen. Wie, wie gaat... Uiteindelijk die zegen van Abraham ontvangen. En wie wordt de metgezel van God? En wie gaat uiteindelijk de wereld zegenen? Maar, maar ook wie moet de ander dienen? En wie moet de ander dienen? Moet Jacob weer die minste, de sterkste? We hebben het al eerder over gehad. En wat je dan ziet als je naar de geschiedenis van Israël gaat kijken. Is dat er een enorme confrontatie is voortdurend tussen Ezou en Edom. Hè? Zo, zo heet Ezou. En, en zijn kinderen zijn nageslacht. En Jacob, dat begint al als het volk Israël uit Egypte komt. Wie staat ze op te wachten? Amalek. En Amalek is een van de kinderen van Ezou. Ja. En die valt de achterhoede aan. Die valt de vrouwen en de kinderen aan. En die probeert de, de tocht van de kinderen van Israël naar het beloofde land te verhinderen. En God weet dat natuurlijk. Mm -hmm. En God zegt tegen de leiders van Israël dat ze de... De, de naam van Amalek moeten uitwissen van onder de hemel. God weet hoe gevaarlijk Amalek is. En telkens zie je Amalek opduiken als Israël dat niet doet. Uh, om een voorbeeld te geven, Doeg bij David, de Edomiet. Ja, als David op de vlucht is, wie, wie verraadt hem? En wie moordt de priesters van Nop uit? Doeg de Edomiet. Uh, je ziet het bij Saul. Saul verliest dus zijn koningschap door. Op een gegeven moment heeft hij oorlog gevoerd tegen Amalek. Ja. En dan komt Samuel, de profeet Samuel, en dan zegt Samuel, wat hoor ik hier? Allemaal geblaat van schapen. Ja, hij zegt, zo, uh, kan hij alles afmaken, moet een beetje voor mezelf houden. Ja. En, en dan ziet hij ineens de koning van uh, Amalek daar nog staan in levende lijf. En dan zegt Samuel, wat is dat? Ja, hij zegt zo, uh, koning onder elkaar. Ja, precies. En dan zegt Samuel, daardoor verlies jij je koningschap en dan... Dan dood, dan dood Samuel eigenhandig Agar. Maar er is iets bijzonders, zegt de Joodse traditie. In de nacht waarin Agag gevangen genomen was, weet hij een kind te verwekken. Hoe? Weet ik niet, maar het gebeurde wel. En waarom zeggen ze dat nou? Eeuwen later, en dan zijn we in Persie, het Joodse volk in Persie, in de tijd van Esther. Er een, een totale, totale vernietiging van het Joodse volk. En daar, daar is Mordechai uit de stam van, van Benjamin, net zoals Sal. En de, de, de, de vader van Mordechai heet Kis, net zoals de vader van Sal. Ja. De, blijkbaar herhaalt iets van de geschiedenis zich. En dan is daar die grote jodenhater Haman. Ja, precies. En Haman is een Agagiet, staat erbij. Okay. Een afstammeling van, uh, van Agag. Uiteindelijk lukt het ze niet, we kennen het uh, verhaal van, van, Esther. Van, van Esther, maar, ja. maar, maar Edom en Esau die, die is niet verslagen, die blijft bezig. En dan gebeurt er iets heel bijzonders. Rond het jaarhonderd is het Joodse Rijk zo groot, dat het zelfs het grondgebied van Esau heeft ingelijfd. En daar moet je altijd mee uitkijken, als je de wereld gaat inlijven, om het zo maar te zeggen. En dan, dan, dan, maar dat dan... was geen grondgebied wat God hun beloofd had? Ja, ja, het wel. Was... Het was niet het grondgebied wat God aan Israël beloofde, nee, nee. maar wel aan Israël. Ja, ja. ja, precies. Ja. Dus een ja. lijve Idumea, zo heet het dan in. En dan, dan zie je dat, dat, wat ik daarnet vertelde, dat, dat uit de jonge edelen, uit Edom, er een zekere Herodes is die, die, die goede zaak maakt met de Romeinen. En de Romeinen helpt tegen de Parten. En wat gebeurt er dan? Dan maakt, dan maakt de Romeinse keizer, deze Herodes, koning van Israël. En dat kan natuurlijk helemaal niet, maar Ezra heeft wel bereikt wat hij wilde. Herodes, koning van Israël, koning der Joden wordt hij genoemd. En Herodes probeert het te verbloemen dat het niet erg is. Hij trouwt met de dochter van de hoge priester. Hij gaat bouwen aan het tempelplein in Jeruzalem. Hè, waar we, die, die, die, Dat geweldige plateau is door Herodes gebouwd. Ja. Overal zie je in Jeruzalem de stenen van Herodes. In Hebron bouwt hij het mausoleum voor de, voor de graven van de aardsvaders. Maar het blijft natuurlijk iemand van Esau. En Esau is koning over Israël. Hij heeft het voor elkaar. En op dat moment gaat de hemel open en wordt de engel Gabriel gezonden. En die heeft, een, die heeft een duidelijke boodschap. Die zegt, er wordt nu iemand geboren uit de stam van Juda, uit David. En die zal koning zijn over Israël, tot in eeuwigheid. En God zal hem de troon van zijn vader David geven. En als, en als dat gebeurd is en Herodes de grote... Die, die, die ruikt het, hij is paranoïde, daarom bouwt hij ook dit. Laat hij heel alle kinderen van Bethlehem ombrengen. En We kennen het verhaal, Jozef en Maria vluchten naar Egypte en komen terug als de Herodes gestorven is. Wat een verhaal zeg. Ja, prachtig. Of niet, te is maar niet prachtig. Nee, nee, niet prachtig, maar wel om te weten, om te, ja. zeg maar, een stukje achtergrondgeschiedenis te krijgen... ...van wat zich eigenlijk daarmee allemaal heeft afgespeeld. Want Herodes is voor ons allemaal een beetje onbekend terrein, ja. hè? Maar het is wel voor apart. mij is het belangrijk om te merken dat, dat ook de Heer Jezus, natuurlijk weten we dat wel, maar niet zomaar ergens een keer geboren is... ...maar op het moment dat, dat Ezou heerst over Jacob, dan zegt God, nou is het, nou is het voorbij. Ja. En dan zeggen de rabbijnen, dat is heel bijzonder, die zeggen: Ja, maar Ezo, die vermomt zich in het gewaad van Rome. En in Rome probeert hij het opnieuw. Ja. Probeert hij opnieuw. En dan komen we bij de evangelist Lucas. Die, die heeft daar eigenlijk, dat is een van de aspecten van zijn twee boeken. Hmm. Hè, uh, anders als de andere evangelisten begint, begint Lucas. De, zijn geschiedenis over de geboorte van de Heer Jezus met, met te vertellen dat het in de dagen van, van de macht van Rome is. Hij, uh, hij zegt in, in, in Lucas 2, uh, die bekende uh, opening, het geschieden in de dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus, deze inschrijving had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië, de provincie Syrië, voerde, waar dan Israël een onderdeel van is. En die Augustus die heeft ervoor gezorgd dat er sinds lange tijd vrede in het Romeinse Rijk is, de, de, de Pax Romanum. En hij heeft een munt laten slaan, en op die munt staat de. De Soter to Cosmo, de redder van de wereld. Waar? Ja, en op dat moment hè, begint Lucas te praten. Ja. En, en waar begint Lucas mee? Met, met twee, twee mensen, wie, wie, wie, wie ziet ze? Die ergens uit de Nazareth naar Bethlehem komen... ...terwijl die grote, heel, de, heel, heel Israël staat, staat in het teken van Augustus... ...en van zijn volkstelling. hij wil weten hoe machtig die is... Ja. Maar die twee mensen die zullen de wereldgeschiedenis veranderen. En dan zie je dat als Jezus gedoopt wordt, dat zeggen de andere evangelisten ook niet. dan vertelt, dan vertelt Lucas de politieke omstandigheden van die tijd. In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberias, toen Pontius Pilatus stadhouder over Judea was. En Herodes viervorst over Galilea, is de zoon van Herodes. En zijn broeder Philippus en Lysanias viervorst. Je denkt, wat interesseert me dat, hè? Als bij ons iemand gedoopt wordt, dan zeg je niet toen Rutte premier was en toen Obama. Maar, maar Lucas zegt dat wel. En iemand heeft eens gezegd, toen Heer Jezus, Jezus gedoopt werd, de... De rimpeling in de Jordaan verlegde de loop van de Tiber, de grote rivier in Rome. En dan gaat, gaat Lucas vertellen en schrijven. En dan gaat het van het evangelie over in het boek Handelingen. En we zien, we zien Paulus op reis gaan. En je vindt het boeiend en je denkt, wat gebeurt er allemaal met Paulus? Ja. Prachtige verhalen. Je denkt Handelingen, dat is een soort, soort biografie van de evangelist Johannes. En dan is... Dan is van Paulus. Van Paulus ja. En dan is Paulus in Rome. En dan stopt Lucas. En dan denk je: waar gaat het nou verder? En er zijn allerlei legendes van. Paulus is nog in Spanje geweest. Maar wat Lucas wil laten zien. dat in de dagen van die machtige keizer Augustus, de redder van de wereld. een kind geboren wordt in Bethlehem. En wie, wie valt het op? Een paar vromen die de vertroosting van Jeruzalem verwachten. En een paar herders. En dan gaat het door en dan gaat het door. En uiteindelijk zal de leeuw uit de stam van Juda. De adelaar van Rome overwinnen. En zal het kruis geplant worden in het midden van Rome. En dan stopt Lucas. Dat, is hem, dat wil hij laten zien. Ja. Wel bizar hè? dat de redder van de wereld. De wereldse redder van de wereld. Bang is voor de baby redder van de wereld. Ja. Hij weet natuurlijk dat. Ja, hoe moet ik het onder woorden brengen? Hij, hij, hij weet dat zijn macht eigenlijk, dat God er zo doorheen prikte. Ja. En, en misschien niet de Herodes, maar de, de, de, de engelenmachten die erachter zitten, de machten in de, in van de duisternis, die, ja. die, die, die proberen een wereld voor te spiegelen met allerlei andere machthebbers. Ja, ja en dat is 2000 jaar later nog niks aan veranderd natuurlijk. Nee, is... Ook vandaag zijn de Herodesen. Als je kijkt naar, naar, maar laat eerst iets anders zeggen. Wat, wat Lucas niet had kunnen bevroeden, is dat toen Rome eenmaal overwonnen was door het evangelie... ...het nog niet eens zo lang zou duren voordat Rome zich opnieuw zou ontpoppen... ...als de oudste, als de grootste, als de sterkste. In het jaar 70 wordt Jeruzalem verwoest... En de menorah wordt door de Romeinse soldaten, door Rome wordt Jeruzalem verwoest notabene, door het antieke Rome. Ja. En dan, dan wordt de menorah meegenomen en je ziet dat ook nog steeds op het kapitool, op het hoogste punt van Rome, staat de Titusboog, de ere van de overwinning van de generaal. Ja. Toch ook merkwaardig. En Nero die, die begint die oorlog in het jaar 66 met 60.000, het jaar... Het getal 66 zit in keizer Nero verborgen, maar hij sterft. Dat moet je ook niet doen. En dan de generaal die zijn troepen aanvoert, dat wordt de nieuwe keizer van Rome. He, dat, dat, dat is niet zomaar wat allemaal, wat hier gebeurt. En zijn zoon, de generaal Titus, krijgt een, een ereboog in Rome. En aan de binnenkant van die ereboog dragen de Romeinse soldaten de tempelschatten weg naar Rome. En later als Rome helemaal christelijk geworden is, zeg maar... En als de bisschop van Rome eigenlijk de eerste is onder alle andere bisschoppen, dan, dan gaat het verhaal, dan is de theologie, dat God de Menora het licht heeft weggenomen uit Jeruzalem en heeft neergezet in Rome. Ezou heeft weer gewonnen, lijkt het wel. Ja, en daar, daar is het begin van het einde. Dat is het begin van het einde. En de kunst is om terug te gaan de koningen van Israël, die hebben het erover, waarom woelen de volkeren en zinnen de natie op ijdelheid? Psalm 83, met de tien, tien koninkrijken om Israël heen, en eigenlijk is het nog niet veranderd. Laten we, laten we Israël vernietigen, zodat dan de naam van Israël niet meer gedacht wordt, en even later, laten we in bezit nemen de woningen van de God van Israël. Ja, dat, maar dat hoor ik nog, vandaag de dag nog steeds. Dat, dat is nog steeds zo. <kwijls> en... en, en Soms gebruikt God de volkeren rond Israël, bijvoorbeeld in Jeremia 12, om zijn volk te louteren. En, en de vrome de, de, de Joden zeggen ja, dat toen we hier nu in de actualiteit van de moderne tijd in het land komen, heeft God de oorlogen gebruikt om ons dichter bij hem te brengen. Ja. Maar God zegt in Jeremia 12: Maar wat hebben jullie gedaan? zegt hij tegen die volken? Jullie hebben mijn volk niet gelouterd, jullie hebben maar wat losgeslagen op mijn erfdeel. Ik zal, jullie, ik zal jullie uit je land drukken en ik zal met jullie gaan doen wat jullie met mijn volk wilden doen. Je ziet het in Zagrië 12, dat de volkeren niet vol verwondering en aanbidding optrekken naar Jeruzalem. Als God een keer gebracht heeft in het lot van Juda en van Jeruzalem... ...maar dat ze optrekken om Jeruzalem als een lastige steen te tillen. Ja. Dat is 500 jaar voor Christus geopenbaard en we zitten er middenin. Denk je dat dus, als je dat zo zegt, hè, dat God zegt van wat jullie mijn volk hebben aangedaan... ...dat, dat gaat jullie zelf ook komen, overkomen? Wat je zaait, zul je oogsten, zou je kunnen zeggen. Uh, dat de hele vluchtelingenproblematiek daar ook een gevolg van is? Het hele gedoe in Syrië en, en in Ja, je zegt, dat, je zegt dat natuurlijk niet, niet meer met een lachend gezicht... Maar, maar net zoals we nu toch leven in, in het ontluiken van de verlossing... we zijn er nog niet helemaal... Uh, denk ik dat, dat het gericht over de vijanden van Israël gaande is. Begonnen is. Begonnen. Ja. Moet, je, moet je voorstellen, als, als Jezaja 11... Hè, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden troon van Isi. Wat is nou het eerste wat hij vertelt over de Messias? Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond... en de goddeloze doden met de adem van zijn lippen. En goddelozen waren geen atheïsten in die tijd... maar waren mensen die het opnamen tegen de, de weg van, van de Heer. En dat lees je ook in de openbaring. Als de hemel opengaat en het woord van God verschijnt... aan het hoofd van die talloze uh, engelen op witte paarden... en dan gaat er uit zijn mond een scherp, tweesnijdend, zwaard om daarmee de volkeren te slaan. Ja. En niet zo'n wilde weg dat er een paar engelen naar Peru gaan... en een paar engelen gaan naar Zimbabwe of zo. Nee, de volkeren die zijn opgetrokken naar Jeruzalem... want de Messias verschijnt voor de poorten van Jeruzalem. Mm. Dat is schade. Maar er is ook een andere kant. En die andere kant is de barmhartigheid van God. Er is niet alleen maar Zachariah 12, maar er is ook Zacharia 2. Als de rook is opgetrokken, dan komen de volkeren... En ze smeken God om ontferming. En dan staat er dat God zich over hen ontfermt. En dat hij ze een plaats geeft in het midden van zijn volk. Hmm. En dat lees je ook in Jeremia 12. Dan zegt God, als je, je wendt aan de wegen van mijn volk Syrië en Egypte en Libanon. Want om die volken gaat het. En Irak. Als je ging, Ik las gisteren nog even in een boekhandel even te loops. En zo diep gaat die haat een verslag... Want in die dagen van de opname zitten we in, in, in die dagen van het herdenken. Een verslag van de zesdaagse oorlog. Een verslag van een, van, een, van een kolonel van het Saoedische leger. Die ook was opgetrokken. En had gehoopt dat de Israëlische luchtmacht. Uh, al hadden ze een paar tanks vernietigd. hen had, had aangevallen. Dan waren ze met opgeheven hoofd naar huis terug. Maar de oorlog was al voorbij. Ja. Voordat er een, bij, aan de Saoedische kant een schot gelost kon worden. En hij was daar zeer, zeer teleurgesteld over. En, die, die, die, die haat. Hè? En, maar dan zegt God tegen die volk. Maar als jullie... Uh, als jullie gaan zweren bij mijn naam. Hmm. Hè? Kramier 12. Als jullie gaan wennen aan de wegen van mijn volk, aan de wegen van mijn weg. Dan, dan zal ik ook met jullie doen... waarvoor ik Israël uiteindelijk verkoren heb. Ja. Dan, dan mogen jullie delen in het heil. Dan komen maar, dan worden jullie gebouwd... en dan zal ik jullie behandelen alsof je mijn eigen volk bent. En ja, die jaloezie en die miskenning... Die, die toch op de achtergrond in het hart van de volk geleefde... de miskenning van Ezo, de miskenning van Ismaël... Die er uiteindelijk toe geleid heeft dat Rome zegt, en wij zijn het, wij delen het heil. Het heil is niet meer uit de Joden. <coughs> maar uit Rome. Uit Rome. Rome. En wij in het kielzorg van Rome moeten van onze troon af en leren dat we door de Messias van Israël, de heiland van de wereld, in het huis van Israël geleid worden. En dat we, daar, krijgen we, daar worden we niet, krijgen we niet op onze kop. Daar worden we samen met alle apostelen en profeten straks aan een geweldig feestmaal gesteld. Maar het is in de hallen van Jeruzalem dat het gebeurt. Nee. Op de berg Sion. En niet op, de, op het kapitol. Nee. Maar dat zou betekenen dat als euh, <coughs> zeg maar de kandela uit Jeruzalem is weggenomen door de Romeinen in die tijd in Rome is geplant... Dat daar zeg maar de oorsprong van de vervangingstheologie ligt. Dus verplaatsingstheologie hè? Ja. Ja, vervangingstheologie, daar, daar, daar begint het God. Ja, van, God van de, heeft het gehad met zijn volk, dat ja. kun je wel zien. De kerk is Israël. De kerk is Israël geworden, kijk maar. Jeruzalem is verwoest. Ze, ze hebben een kans gehad, maar ze hebben die kans niet benut. En... Dat is 2000 jaar geworteld. Ja. Hoe diep zit dat nog? Ja, het, het, het, het zit. We het, het, het moeten zeggen hoe. Je merkt het telkens weer, ook in de kerk. Hè? Uh, laten we wel wezen, het gaat niet om Israël, het gaat om God. Ja. God had het anders kunnen doen, maar hij heeft Israël uitverkoren. En hij houd, houdt vast aan Israël. Bergen mogen wijken, ja. heuvelen mogen wankelen, maar mijn Vredesverbond niet. En, en het gaat. We, we, we worden niet misdeeld, echt niet. Maar als ik in de kerk. Zeg ik wil het vanmorgen hebben over Israël. Dan zie ik mensen in de kerkbanken gauw een romantos pakken. Want die denken dat het wordt uitzetten. <laughs> of daar heb je ja, meer. Ja. En ik hoor zo vaak dat mensen zeggen. Um, zeggen ze tegen mij. ja je, Jullie hebben meer met Israël dan met Jezus. Ja. En dan zeg ik. Uh, nee, Jezus heeft meer met Israël dan jij. Dat is het probleem. Ja. Ja? En dat is me niet een, een, een, een leuke, leuke opmerking. Maar... Maar, maar zo vaak hoor je het dat ze zeggen, zijn de joden dan beter dan wij? Mm. Doen die joden dan altijd alles goed? Nee, die doen niet altijd alles goed. Ja. En die zijn niet beter dan wij. Maar God heeft ervoor gekozen om met Abraham te beginnen en zo de wereld te zegenen. En we worden gezegend, het, ja. hel, het hel is uit de joden. Het is niet zo dat we tweede rangs kinderen geworden zijn. Helemaal niet. Ja. Wat dat betreft is er geen verschil tussen jood en griek. Nee. Ja. God houdt van heel de wereld. En Paulus zegt dat ook, hè? Ja, Paulus ja. zegt dat ook. Ja. En ik zou tegen de kerk willen zeggen, kom nou maar. Laat jezelf maar los. God houdt van je met een onmetelijke liefde. Maar, maar, en, en, wees daar niet zo krampachtig ja. Maar hij heeft het gedaan door Israël heen. Nou, misschien moeten we een petitie maken voor de paus dat hij, nou eens die kandelaar gaat terugbrengen. Sommigen dat is... zeggen dat hij verborgen ligt in de schatten van het vaticaan. Het ja. zou toch wat wezen zijn? Ja, dat zou nou echt wel wezen. Als een actie op, op touw wordt gezet, dat die kandelaar door de paus zelf wordt teruggebracht naar Jeruzalem. Ik denk, hè, en dan denk ik weer aan de geschiedenis van Jozef waar we het al eerder in het programma hebben over gehad, als voor het uiterlijke toch de leider van het christendom de menorah zou terugbrengen naar Jeruzalem en niet zou knielen voor de joden maar voor voor de de God van Abraham, en Jacob, ja. Ja. en zeggen wij, wij zijn uiteindelijk die, die jongste zoon die lange tijd is weg geweest, die naar een vergelegen land gereisd is en nou komen we terug en nou, nou, nou gaan we niet in, in de kamer van de vader aan het gemiste kalf beginnen, terwijl jullie nog, uh, we gaan samen de feestzaal in, ja. samen de feestzaal in oh. en we danken jullie, we zegenen jullie, ...voor de rol die jullie mochten spelen. Want dankzij jullie hebben wij het woord van God. Dankzij jullie weten wij wie de levende God is. En dankzij jullie hebben wij de Heer Jezus leren kennen. Mooi. Prachtig uh, om te horen al die verhalen die achter het evangelie zitten... Yeah. ...en die nodig zijn om een goed beeld te krijgen... ...van wat bijvoorbeeld hier op de achtergrond deze berg... Je kan je niet voorstellen dat daar een paleis nog steeds in zit, hè? Het moet wel ja, het goed is... gecon... geconserveerd zijn. Ja, het, graf, het is prachtig om te zien, we mogen er alleen niet filmen, maar het graf van Herodes is er gevonden een paar jaar geleden. Ja, ja precies. Ja. Nou. Het is wel bijzonder wat je er net zei, dat, dat mensen die tegen, tegen de, de, de, de zuivere... Ja, moet je dat zeggen? God is zuiver, God is licht. En als je, daar te, als je dat wilt wegnemen, ja dan... Dan ben je verdurend voor iedereen en voor jezelf dan voel je, je zo onzeker. En dat ja, doet bij dat Herodes is, ook een rol. Ja. Hij wist dat hij op de verkeerde stoel zat. Precies. Dankjewel Henk. Ons tijd ja. zit erop. Ja, een bijzonder verhaal. Herodian op de achtergrond, het verhaal van Herodes die constant angstig was. En uh, ja, wat zou het toch mooi zijn als die kandelaar uit de Rome terug gaat naar Jeruzalem. Maar dat begint ook bij onszelf, want wie weet heeft u thuis ook die kandelaar van Jeruzalem nog bij u thuis staan en hoort die eigenlijk ook terug in Jeruzalem, met andere woorden misschien kijkt u ook nog een beetje anders tegen Israël aan dan dat de Heer Jezus dat zelf doet. Het is goed om ook onze laatste aflevering volgende week mee te maken. We danken u nu voor het kijken. En we zien eruit dat u er volgende week weer bij bent. Hartelijk dank. Ik geloof dat God de eerste en de laatste Zionist is. Ja. En waarom geloof ik dat? Omdat hij zegt, dit is de plaats van mijn troon, Zion. Ja.